Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van onze serie Eindtijd en Profetie. Jan van Warneveld, heel hartelijk welkom. Na twee mooie afleveringen over de blind en zijn genezing. en ook het blind geboren zijn als een type van Israël. gaan we nu naar David en Salomo. Wat kunnen we daarvan leren? Dat is andere koek. Andere koek, ja. ja, absoluut. David plus Salomo, natuurlijk, die vormen één beeld. Ja. En net als Jozef. David, uh, is David eigenlijk een dubbeltype. Hij is een type van de heer Jezus mm -hmm. en hij is ook een type van Israël, hij is de ja. koning. En een koning is altijd, hoort altijd één te zijn met zijn volk. Ja. En als je de koning bedriegt of de koning beledigt, dan uh, beledig je het volk daarmee. Mm. En omgekeerd is het eigenlijk voor de koning ook. Als een volk beledigd wordt of kapot gemaakt wordt, dan doet het dat de koning zeer. En zo is David dus één met zijn volk. Ja. En is David ook een type van, van Israël. <kacht> en dat zien we ook in de psalmen. verschrikkelijk veel psalmen van David. En uh, eigenlijk zijn dat ook psalmen vaak over Israël. En psalmen die je op jezelf kunt toepassen. Mm -hmm. heel, heel interessant en heel belangrijk is dat. Nou, David's zijn leven is bekend. Uh, hij... Uh, verslaat de Reus Goliath. Ik zou bijna zeggen, hij komt tot geloof. Maar hij was natuurlijk al gelovig, want anders had hij de Reus Goliath niet kunnen verslaan. Precies. Maar goed, hij wordt vervolgd. En zoals Israël vervolgd is, wordt David vervolgd. Het is altijd bij Israël, bij David, bij, bij anderen, bij koningen, bij profeten... het is altijd door lijden tot heerlijkheid. Ja. Alleen David werd uh, door interne uh, uh, lieden vervolgd, Sal bijvoorbeeld. Nou ja, dat, uh, dat kan, ja. Dat gebeurt toch ook? Is een interne strijd. Ja, hoeveel, word, hoeveel mensen in, in de kerk worden niet intern vervolgd? Ja. Dat, ja iedereen vervolgt iedereen zo'n beetje soms, dat is wel verdrietig <laughs> allemaal. Ja. Uh, nu zit Israël in, in deze fase, natuurlijk, ja. in de fase van, van strijd. Hm. En, uh, dat zien we, dat begon al bij de, de geboorte van de staat, de moderne staat Israël. <coughs> Sorry. Bij de geboorte van de staat Israël, 1948, 1949, de onafhankelijkheidsoorlog. Iedereen dacht, en vooral die Arabieren dachten. we drijven ze alweer de Middellandse Zee in. Dat gebeurde ja, niet. Dat is toch eigenlijk ook wat, hè? In 1948, wordt uh, democratisch besloten dat Israël een staat heeft. En dan direct komt de oorlog eroverheen? Ja, ja. en de wereld grijpt niet in. Ja. Nee. Nou ja, maar goed. En, en als Israël dan gaat winnen... Ja, ...dan roept de Verenigde Naties hard stoppen. Nou, <laughs> een wapenstilstand of een vredesoverleg. Ja, maar de, de wereld mag het zo bont tegenover Gods volk. Hm. Nou, dan kwam natuurlijk een stapje verder in 1956. Dat was de Sinaï-crisis. Ja. Uh, toen had uh, Egypte had volgens afspraak ook uh, het Suezkanaal genaast, genationaliseerd. Ja. Nou, en dat uh, wilde Frankrijk en Engeland niet. En die hebben dus, zijn dus Egypte in, uh, aangevallen. En Israël dacht in zijn tijd, nou, dan kunnen wij uh, in, op dat moment niet om de Sinaï te veroveren omdat dat stikte van de terroristen. Die voortdurend moord aanslagen op Israëlische kibbutzim leverden. Ja. En die wilden dat gaan wagen. Mm -hmm. Nou, toen is, uh, ging, stond Israël onder de rook van Cairo. En toen zei Amerika ook tegen Engeland en Frankrijk stoppen. Dus toen op dat moment, denk ik, heeft Amerika een eerste stap gezet om de wereldheerschappij van Engeland over te nemen. Mm. Zij regelde dat. Ja. Maar goed, dat is allemaal goed gegaan. Israël had de Sinaï veroverd ook. En er kwam nog geen vrede. Toen kwamen ze in 1967. Weer een verschrikkelijke oorlog. Ja. Was, uh, de, de Nasser was het geloof ik in Egypte toen. En die dreigde aan alle kanten Israël te verpletteren. En uh, Libanon deed mee en Syrië deed mee. Ja, die, van alle kanten dus? Van alle kanten. Uh, Jordanië die wilde aanvankelijk niet meedoen. Oké. Okay. En, uh, en die heeft ook niet meegedaan, want ze staat me even niet bij. Jawel. Ze hebben wel meegedaan. Ja, Jordanië. Ja, dus, dus Egypte, Jordanië, uh, Syrië, Syrië Libanon. Libanon. Ja, die deed niet zo erg mee, want uh, de, de piloot van hun straaljager die was ziek. Oh. Ja, dat is wel een grap. Die. Die <laughs> Israël toen de ronde deed. Ja, ja. Ja. Maar goed, het was dan een van de grootste oorlogen. Ik denk dat dat een van de, de meest grote oorlogen die Israël gewonnen heeft. Mm. Op die oorlog van Jozua na. Weet je wel, toen hij ja. zei: Zon staat stil, de maan. En, ja, ja. en toen hij die koningen van Canaan vernietigde. Ja. Ja, dat was ook grandioos. Ja. Ook ze stonden onder de rook van Damascus. Mm -hmm. Ze stonden aan het Suezkanaal. Ze hadden de Sinai veroverd. En op een gegeven moment zei Israël voortdurend tegen eh, toen de tijd koning Hussein was het toen. Nee, Abdullah, Abdullah I. Of was het Hussein toen al? Dat weet ik niet meer. Hussein was het ja. toch? Doe het nou alsjeblieft niet, we zijn goede vrienden en laten we dat blijven. Want er gaat probable probleem. Maar hij luisterde niet, hij luisterde naar Nasser die zei dat ze het gewonnen hadden. Ja. Hij luisterde naar de leugen, als je naar de leugen luistert gaat het altijd mis. Ja. En eh, toen heeft Israël, en dat was ook Gods plan natuurlijk, de Westbank, ja de Westbank, de Judea en Samaria op Jordanië veroverd. Ja. Niks Palestijnen toen, zelfs in 67 nog niet. Nee. Ja, ze hebben niks op van de, geen Palestijns land was dat. Dat had ze gewoon Jordanië in beslag genomen. Ja. En, nou, en, en toen hebben ze Oud-Jeruzalem veroverd. En toen is de muur in hun bezit gekomen. Ze hebben uh, de hadden ze veroverd en later hebben ze vrede gesloten met, uh, met Egypte en dat is allemaal heel erg goed gegaan. Nou, jij zegt de muur veroverd, even voor mijn begrip hoor, want in 1948 was Jeruzalem toen niet van, van Israël dan? Nee, nee, nee, nee, dat oud Jeruzalem ja. is toen door Jordanië bezet. Ja, ja, dat was Jordanië die daar de bezetter was? Ja, die, die had de hele Westbank. Ja wat ze nu een Palestijns land willen maken, ja. maar dat was, dat was van Jordanië. Ja, ja. Die had ja. dat, misschien wederrechtelijk, weet ik veel, maar die had dat bezet. Ja. En dat is dan doorgegaan tot 1967. Maar als je nou een land geeft waar je van je weet dat Jeruzalem de hoofdstad is, hoe kan het dan zijn dat Jordanië dat bezet? Ja, dat, was, dat zijn de voorlopige grenzen... Ja. Maar ze, nu de, de groene lijn, die noemen ze dat in ja. Israël. Mm -hmm. uh, en dat is, ze noemen dat geen bezette gebieden, maar ze noemen dat dan betwiste gebieden. Ja, ja sommigen noemen het wel bezette gebieden. Als je, ja, ja, natuurlijk. Als, als, je kijk, als, Israël bezette, hoort, als Israël bezette gebieden noemt, dan uh, slaat dat op de Palestijnen natuurlijk. hebben ja. nog gelijk ook. Ja. Ja. Wat, wat moeten die Palestijnen doen? Maar, maar het Westen noemt het wel bezette gebieden. Israël die gebieden bezet. Ja. Ja, zo noemen ze dat, ja. Ja. Maar goed. Uh, en toen kwam op een gegeven moment uh, het ergste wat er is overkomen is, in die oorlogenperiode. Ja, dat is David, was een man van oorlog, ook ja. toen hij koning was. Ja. Oorlog hier, oorlog ja. daar, met de Filistijnen, met ja. de Ammonieten, Precies. met de Moabieten, met Canaanieten. Met hij was de man van oorlog, daarom mocht hij ook de tempel niet bouwen. Mm. Dat was de reden. Nou, toen kwam in 1973 toen kwam die verschrikkelijke Yom Kippur oorlog. oorlog op Yom Kippur was het op grote Verzoendag. Ja. Iedereen die uh, zat in de synagogen, uh, de, de grensposten waren totaal onderbemand. Ja. En Egypte die, uh, rolde door Israël heen en Syrië in het noorden. Ja. En uh, dat, dat is een beetje te uitvoerig, maar. Diverse keren, net op het nippertje, werd Israël gered, Ver, verhalen gaande van grote wonderen ja. die er gebeurd zijn. De man die nu het tempelinstituut leidt, die is daar ook net op het nippertje overleefd. Het ja. is ongelooflijk wat, wat er allemaal gebeurd is mm -hmm. in die tijd. Nou, dan gaan we dat eventjes nu volgen. Dat was, dat was David. Ja. En, en David, die wordt dan koning van Israël. Mm -hmm. Maar er komt nog een periode tussen. Want toen kwam er eindelijk vrede. En dat heeft Salomo overgenomen. Dus je weer hier weer de geschiedenis van Israël. En dat is David, de geschiedenis van David. Via vervolgingen, via oorlogen, komen ze tot het Vrederijk. Ja. En waar zitten we nu? We zitten nu uh, nog niet in dat Vrederijk. We zitten nog niet in de, zou ik bijna zeggen, de Salomo-periode. Die moet nog komen. Die moet nog komen, ja. ja. Maar dat gaan we even kijken. Uh, dat gaat ook plaatsvinden in de eindtijd. We gaan even kijken naar een psalm, uh -huh. profetische psalm, psalm uh, 18. Van de knechten van de Heer, van David. Die tot de Heere, hij pitte dus, de woorden van het lied sprak. Ten, ten, in de dagen dat de Heer hem verlost had uit de greep van al zijn vijanden... En uit de hand van Sal. Hij is daar uh, heel enthousiast over. En heel blij was. Uh, ik heb u hartelijk lief, Heer, mijn sterkte. Mijn rots, mijn God, waar ben je schuil. Geloofd, zei de Heer, roep ik uit. Van al mijn vijanden ben ik verlost. Ja, nou, dat gaat ja. Israël ook een keer uitroepen. Ja, van ja, precies. al mijn vijanden ja. ben ik verlost. Ja. Uh, banden van... Uh, en dat gaat Israël roepen. Let op wat er nu komt. Banden van de dood hadden mij omvangen... Stromen van het verderf hadden mij overvallen, banden van het dode rijk hadden mij omgeven, en valstrikken van de dood lagen op mijn weg. Hier stijgt de profetie natuurlijk uit, boven, uh, boven de gebeurtenissen rondom David. Hier komt het weer, de geschiedenis van Israël, en hier zie je ook weer een flits van de holocaust. Banden van de dood hadden mij omvangen, verderf was over hen heen, van de, het is verschrikkelijk. Dat, dat is de geschiedenis van Israël. Wat gebeurde toen? Toen het mijn te moeder was, eh, riep ik de heren aan. Tot mijn God riep ik om hulp. Altijd, gebed helpt altijd. Want wat zegt David? Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. En mijn hulp tot hem drong in zijn oren. Dan wordt het interessant. Nu wordt het een psalm over de eindtijd. Dat zie je meer in de psalmen. Omdat een stuk psalm, zal ik maar zeggen, schiet ineens door. En ook vaak een stuk profetie schiet ineens door naar de eindtijd. Ja. Ook voorbeelden van doorgesneden profetie. Mm -hmm. Dan gaan we kijken wat er in de eindtijd gaat gebeuren. Ja, dat is interessant, want daar leven we nu. Daar leven we bijna in. Ik noem het toch altijd de bijna eindtijd. Oh ja, ja. De eindtijd begint pas, denk ik als uh, de antichrist uh, komt. En dat vind ik, het witte paard in openbaring zegt. Ja, en die moet dan heel zichtbaar zijn, want die, die geest is al onder ons. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Maar dat en, da en daarna komt het witte paard. Wit is ook de kleur van de vrede. Mm -hmm. Dat witte paard, dat verandert zich later in het rode paard. Ja. En daar staat van het rode paard, staat... Dan wordt de vrede weggenomen. Het rode paard neemt de vrede weg. En er komen oorlogen dat ze er afslachten. Ja. En op, op die grens. Het, kijk, volgens mij zou ik bijna zeggen. Heeft het rode paard al ge geland in Syrië. Ja, ja. Dat is een situatie die, die is onmenselijk erg is. Hoe die mensen daar kunnen leven is onbegrijpelijk. Ja, daarom vluchten ze ook allemaal. Ja, natuurlijk. Ja, nou, nee. ze, hebben, ze hebben geen ongelijk. Nee. En. Uh, Bombardementen, elkander afslag. niemand is te vertrouwen. Is het ergste wat je kunt overkomen ja. als niemand te vertrouwen Nee, maar gewoon sowieso die hele ISIS-beweging is natuurlijk een, een uh, hardvochtig ja, ja. regime. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, daarom is het een regime dat. Uh, er zal een ander regime komen die op een andere manier hardvochtig is. Hmm. Let maar op. Nog erger? Ik denk het wel, ja. ja. Nou, we gaan kijken wat. We gaan gauw naar die eindtijd uit ja. Psalm 18. Toen <coughs> dreunde en beefde de aarde. <coughs> dat dreunen en beven van de aarde duidt altijd een aardbeving. De aarde beeft dat de Heerde komt, dat de Heerde ingrijpt. De grondvesten van de aarde sidderden en daverden, omdat hij in toorn ontbrand was. Dat is precies een eindheidssituatie, dat gaat over die dag des Heren, waar we het in een vorige uitzending over gehad hebben. Alle profeten spreken over die dag des Heren. Ook de heer Jezus spreekt erover, aardbevingen, uh, openbaring, dat, dat, dat trilt helemaal van de aardbevingen. Ja. En een rook steeg op, en, uh, een verterend vuur kwam uit zijn mond, hij neigde de hemel... En daalde neer. Donkerheid was onder zijn voeten. God grijpt in. De Heere deed de donder, vers 14, uit de hemel klinken. De allerhoogste verhief zijn stem. Hij schoot zijn pijlen, verstrooide en Hij slingerde bliksemen en bracht hen in verwarring. Al de vijanden van Israël worden gepakt. Bliksem, eindtijd. En machtige vijanden, lees maar vers 18 en 19. Hij ontrukte mij aan. Mijn machtige vijand en aan mijn haters, omdat zij sterker waren dan ik. Zij traden mij in de weg, ten dagen van mijn ongeluk. Maar de Heere was mij tot steun. Hm? Dat is momenteel ook, dat zullen we straks zien. Als, als, als de volken zich hun ware aard, omvol, in, in, in, vanuit Brussel, <tus> zelfs vanuit Amerika. En vanuit de omliggende landen. Dan grijpt de Heere in en helpt Israël. Hmm. Hij leidde mij, staat er in uh, uh, Psalm 20, twi vers 20. Hij leidde mij uit, uit in de ruimte. Hij redde mij, omdat een, hij een welgeval aan mij had. Ja, wat zal uh, <coughs> dat een machtige move zijn? Uh, ja, toch? Dus, dat gaat zeker. Kijk, hier zien we dus ook weer <coughs> dat het herstel. En hier gaat het uiteindelijk om het Davidische koningschap. Ja. En David die. Uh, is dan weer een voorbode van de messias. Ja. Hij leidde mij daaruit in de ruimte. In de uh, en dat zien we in Psalm 18, vers 20, maar ook uh, in Psalm 23, 23, vers 5 en 6. Moeten we eventjes... Of is het Jeremia? Ja, het is Jeremia 23, vers 5 en 6. Ik ga maar even kijken. Jeremia 23. En dan vers 5 en 6. Zie, de dagen komen naar het woord van de Heer dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Ja. Dat is volgens iedereen is dat de Messias. Um, sommigen die lezen hier in deze Psalm dat ik, aan, dat ik David zal verwekken. Ja. Ook in Nederlandse vertalingen. Mm -hmm. En dat het dat David verwekken, opwekken, dat David opgewekt wordt en dat David weer koning gaat worden in nou ja. Israël. Dat er in een soort interimperiode in de eindtijd weer een koning zal zijn in Jeruzalem. Het geslacht van David die, uh, maakt zich daar verstandigerwijs niet druk om. Er nee. zijn mensen in Israël die roepen, ja, we moeten toch maar weer een koning hebben. Dan hebben we al dat gedoe van die politici ze hebben ook geen last meer van. Ja, dat, dat, Andere, zie je, dat zie je in Nederland hoe dat werkt. Ja, <laughs> anderen, anderen zeggen, daarin is, nou moet je mee oppassen met die koning hoor. Want ja. ze hebben uh, behoorlijk goddeloze koningen gehad in, ja. de, in de loop van de geschiedenis. Ja, ja zeker. Nou, dus we gaan verder. Uh, die zal als koning heersen en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen, doen in zijn land. En in zijn dagen zal Judah behouden worden. En Israël zal veilig wonen. En dat, is, dat is het punt. Ja. En dat gunt de wereld Israël niet: veilig wonen. Ja. En die koning David, de messias die komt, zal Israël veilig doen wonen. Ja. En dan krijgen we weer die aids waar we het een vorige keer over hebben gehad, eh, van zo waar de Heer leeft, die Israël niet uit, uit Egypte, maar uit alle landen heeft teruggebracht. Ja. Dat is een, een, soort, een soort eindtijd. Ja. Eh, hoe zal dat koninkrijk zijn? En David, die zingt dat ook in die Psalm 18, staat dat nog precies hetzelfde, wat we ook in Psalm 18 heel ver weg, dus daarom was ik het even kwijt. Vers 44. En dat geldt ook in duidelijke zin, geldt dat voor Israël. Psalm 18, vers 44. U deed mij ontkomen aan de twisten van het volk. Nou oh ja, dat, uh, <laughs> dat uh, onderling. Ja. U stelde mij aan tot hoofd van de natie. We ja, zullen de naties blijven. De hoofdverenigde Naties. Koning koningin gaat de Verenigde Naties leiden. Volken die ik niet kende, werden mij dienstbaar. Nauwelijks hadden zij van mij gehoord of zij gehoorzaamden mij. Zo. Dat, is, dat geldt ook Dat, dat zal het zijn. Ja. ja, nou dat staat, staat ja. er ook in Jezaja staat er, ja. er ook. Ja. Ik meen. Jezaja is dat, 60 is dat, ja. ja. Dan is het niet meer een koninkrijk alleen maar over Israël, maar een koninkrijk over de hele wereld. Nou, ze spelen daar een belangrijke rol in, omdat uh, uh, de koning van Israël is ook de koning van Jeruzalem. Ja. En Jeruzalem ja. wordt genoemd, ja. ook door de Heer de is de stad van de grote koning. Ja, hoofdstad ja. van de wereld. Ja. Nou gaan we verder kijken naar die uh, Jezaja 60, 60. Ja. vers 12, als ik me goed herinner. Want... Het volk en het koninkrijk, die u niet willen dienen, zullen te gronden gaan. En die volken zullen zeker verwoest worden. Mm. Dus hier speelt Israël hier toch ja, een ongelooflijk ja. sterke en belangrijke rol. Ja. En dat staat dan ook weer. Eindelijk zal uh, Deuteronomium, die, tekst, die beroemde tekst uit Deuteronomium 28... en daar, Ik meen dat het vers 10 is... Maar ik heb het zo gevonden. Hier heb ik het. Nee, het is niet 16. Uh, ik moet even zoeken. Vers 13 moet het zijn. Ja. Gij zult, uh, de Heer zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staat. Ja. En dat gaat ook gebeuren. Precies, zo. hoofd der volken en niet een ja. uh, staatje wat er aan, achteraan kwist. Leiding geven aan de Verenigde Naties. Ja. Uh, en gij zult enkel opgaan en niet neergaan wanneer gij luistert. Ja, dat is de voorwaarde. Ja. En waar, wanneer gaat dat gebeuren? Als het nieuwe verbond in werking stelt. Ja. En wat is het nieuwe verbond? Isa in Jeremia 31 staat het. Mm -hmm. En in Hebreeën 8 wordt dat nog eens herhaald. In Jeremia 31 staat... Wat is dat nieuwe verbond dat ik zal sluiten met Israël? Ik zal mijn Torah... Mijn wetten in hun hart en hun verstand leggen. Ja. De verinnerlijking van de Torah. En dat dus is, dat is eigenlijk zeg maar, de genezing van de blindgeborenen. Dat is de genezing van de blindgeborenen, is ja. dat ook. Ja. En, een, een diepe geestelijke genezing. Ja, wedergeboorte. Ja, dat is prachtig mooi. Ja, prachtig En ja. hoe zal dat rijk er dan uitzien en hoe zal het aflopen? Ja. Dan moeten we natuurlijk in Jezaja gaan kijken. Mm -hmm. En in de profeet Micha. Isaiah die zegt dat wel heel mooi. In Isaiah hoofdstuk 2. Isaiah hoofdstuk 2. In het laatste der dagen, staat in vers 2. In de eindtijd. Zal de berg van het huis van de heren vaststaan. Als de hoogste der bergen. Hij zal verheven zijn boven de heuvels. En de volkeren, alle volkeren zullen erheen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God van Jacob. de tempel zal ja. er ook staan. Ja. Nou, dat gaat allemaal ja. gebeuren. Uh, opdat Hij ons leren aangaan de Zijn wegen. En opdat wij in Zijn paden bewandelen. En dan krijgen we dan, uit Sion zal de wet uitgaan. En des Heren boord uit Jeruzalem. Ja, shalom. En, uh, ja, en daarom is natuurlijk. ...Jeruzalem uh, het, het mikpunt, het doel van veel volken die daar heerschappij willen zijn. Ja, die kunnen niet over de toekomst heen kijken... ...maar in hun systeem zit iets waar ze door weten van... ...jongens, we moeten dingen blokkeren, want anders gaat dat fout. En we hebben het al eerder over gehad. Ja. Uh, iedereen vecht voor zijn eigen koninkrijkje. Ja. Ja. Uh, de, de islam wil een wereldwijd kalifaat. Maar het probleem voor uh, de, de islam is... Dat ze allemaal een eigen kalifaatje willen. Ja, precies. Erdogan ja, wil het. Ja. En, en in Perzië zitten hmm. een aantal Ayatollahs die hun Shiïtische kalifaat willen. Uh, saudi arabië ja. die wil zijn eigen kalifaat ook houden vanuit Mekka. Daar, ja. uh, dat is het centrum van de islam, Mekka natuurlijk. Hmm. En, en, en al die clubjes, ISIS en, en al-Nusra en wie er dan nog meer zijn, willen allemaal hebben hun eigen kalif. Ja. En, dat komt, komt er niet bij elkaar, dat is... Dan zal het zijn dat al die, uh, jij nu net opnoemt, dat die hun knie zullen buigen voor de Messias? Ja, nou, dat, dat, als, als wie dan ook de heerlijkheid van de heer Jezus ziet, zoals hij zich openbaarde op de berg. Ja, precies. En dat zegt Paulus zegt ja. dat ook heel duidelijk. Ja. Eh, omdat hij gehoorzaam geweest is tot de dood, de dood aan het kruis, daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Ja. En hem een naam boven alle namen gegeven, opdat in die naam alle knie zich zal buigen ja. en elke tong zal beleiden, Jezus is Heer. Amen. En dat is zo belangrijk. Ja. Dat, dat moeten we ook leren te beleiden. Ik kom straks nog even hier op, ik denk, ik maak even deze tekst af. Ja, want, want we hebben niet heel veel tijd meer. Kijk ja? je? We hebben niet heel veel tijd meer. Oké. Okay. Dat, dat alle tong zal beleiden dat Jezus is Heer. En dan staat er prachtig achter, tot eer van God de Vader. Ja. Paulus die houdt dat goed in de vast. Ja. En je maakt dan geen Griekse godheid van, ja. van Jezus. Mm -hmm. Tot eer. Alles, alles gaat om de Vader en de Zoon. Onafscheidelijk. één. Mm -hmm. ja. Nou, en, waar hadden we het ook alweer over? Over koning David. Oh ja, over, over, over dat Koninkrijk. Ja. En, en, en zullen al die mensen die, die zullen de vruchten van het Koninkrijk zullen die proeven. Ja. Maar op het eind zal Satan zal uit zijn gevangenis gelaten worden. En dan mag hij nog één keer rondgaan. Ja. En de mensen die vragen dan zo vaak: is dat nou nodig? Ja. Laat, laat dat geboefde daar zitten? Ja, precies. Ja. Waarom? God wil gediend worden. Ja. Maar van harte. Ja, niet dus hij Richt. wil kijken, nog één keer, Adem en Eva werden voor de, test, de toets gesteld, ja. Israël wordt voor de toets gesteld, wij worden voor de toets ja. gesteld. Hm? God wil kijken of ze hem oprecht dienen. Ja. En, en Satan gaat rond en die krijgt het weer voor elkaar om alle volken tegen Jeruzalem te strijden. Het laatste hoofdstuk, in de openbaring, 20 was dat ja. ook. En, en ze gaan allemaal tegen Jeruzalem tekeer. <kijf> En dan zegt de Heer in zijn toren, dan zal ik mij de almachtige betonen. Hmm. En dan is het ook afgelopen. En hij vernietigt ze. En ze komen allemaal. Dan komt het oordeel voor de grote witte troon. Ja. Ja. En dat is, maar, maar in die tussentijd zal Israël daar een hoofdrol spelen. Ja. En, en, en Israël zal weten en getroost worden... voordat ze, dat Jeruzalem dubbel geleden heeft. En dan zie je weer dat onschuldig, niet zonderloos, maar schuldeloos. Ja. En dat zegt de Heer ook over Jeruzalem, dat gij dubbel geleden hebt. En dat, dat maakt de Heere God, die maakt dat goed. Als okay. hij zijn, zijn vrede op deze aarde brengt. Ja. En ik, ik ben ervan overtuigd dat elk mens, twee dingen nog, kort, heel kort, mm -hmm. twee dingen. Dat elk mens zal nog... ...op een of andere manier met de heer Jezus geconfronteerd worden. Hm. Elk mens. Of, of hij nou, oog... wil of hm? of die nou wil of niet. Of hij nou wil of niet. Of hij wil of niet. Of dat hij uh, uh, dood is of niet. Hm. Want elk oog zal hem zien. Ja. En wat zegt, wat zegt de heer daarachter? Ook zij die hem gekruisigd ja. hebben. Ook die. Precies. En ik denk dat... Uh, het... oh, de heer zegt nog iets. Johannes die zegt... Het prachtige licht dat iedere mens verlicht. Hm. Dus op een of andere manier zal iedere mens het licht van de Heer Jezus over zich krijgen. Ja. En dat, dat gaat ook gebeuren. Ja. En, en, en, en dan mogen, moeten de mensen zelf kiezen. Ja. Dat, dat is heel belangrijk dat we dat goed zien. Dank je wel. Het is een mooie afsluiting voor deze aflevering over koning David en Salomo en de type van Israël daarvoor. Ja, ja. Um, ja, dank u wel voor het kijken. Uh, elk oog zal hem zien en elke knie zal buigen. En uh, ja, Jan zei het al, hij gelooft dat elk mens, of ze nou dood zijn of niet, geconfronteerd zullen worden met de Heer Jezus. En gewoon dan zelf kunnen kiezen, wil ik deze Heer dienen of niet? En wij hebben besloten om deze heer te dienen en ik uh, ga ervan uit dat u dit thuis ook heeft gedaan. En laten we blijven bidden voor de komende periode, waarin er veel geopenbaard zal worden. Volgende week de laatste aflevering van deze serie. Blijf dus kijken en we zien u graag volgende week weer terug. Ze wilde niet de bruid. Ze wilde niet. Hij stond voor de deur. Hij verkondigde. Hij genas de zieken.